Het is 4 uur, Patrick Holterkamp met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de vrachtwagen in Peru zijn 51 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn 14 kinderen. De truck stortte zo'n 300 meter naar beneden in een ravijn. Het ongeluk gebeurde in het Andersgebergte. Daar is weinig openbaar vervoer... en daarom maken veel mensen gebruik van vrachtwagens... om te reizen in het berggebied. Er gebeuren in Peru vaker ongelukken... waarbij bussen of vrachtwagens van de weg raken...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 Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linden. nacht Nachtbrakers. En het gaat over typische Hollandse dingetjes. En een van die dingen is ook wel, en ook omdat het actueel is. Hè. Gisteren was, uh, of eigenlijk vrijdag, was het uh, Coming Out Day. Uh, en waar we goed in zijn is tolerantie. Je hebt, uh, je hebt uh, natuurlijk ja, een soort van wiet-gedoogbeleid. Je hebt de Red Light District, dus de wallen, de, homo, de, de, de hoeren. En dus de homo-acceptatie. Althans, we proberen heel erg tolerant te zijn. Maar uh, of dat echt lukt, ja, dat weet ik natuurlijk niet. En dat weet uh, het COC Nederland wel. Dus daarom belde ik vanmiddag eventjes daarmee. En, uh, om te vragen van of we daar nou daadwerkelijk nou zo goed in zijn. Wat? Goedendag, u spreekt met Frank van BNN. Hallo. Hi. Frank van BNN. Hallo. Hi. Ik had een vraag over ja. uh, de acceptatie van uh, het homo zijn in Nederland. Ja. Ik vroeg me af of het uh, typisch Hollands was echt. Uh, nou, er zijn allerlei statistiekjes uh, voor. En het is in zekere zin typisch Hollands. In, het, in de zin dat uh, als je aan mensen vraagt, uh, vind je dat homo's vrij moeten zijn om hun leven te leven zoals zij dat willen. En Dat is een, een vraag die in een heleboel landen, in een heleboel onderzoeken is opgenomen. Dan uh, scoort Nederland eigenlijk al heel lang uh, heel erg hoog. Echt uh, in de, de top 2, 3 van de wereld. Uh, en dan daaronder, vlak onder zitten landen als Denemarken en Zweden. Uh, en helemaal onderaan in Europa uh, bummelen landen als uh, uh, Roemenië bijvoorbeeld. Kortom, uh, in dat opzicht is het, uh, is het uh, typisch uh, uh, Nederlands dat wij uh, een van de meest tolerante landen op beschouwd uh, zijn als het gaat om de acceptatie van uh, alles en Wauw. Ik heb alles wat ja. ik wilde hebben. Dankjewel. Het was even een technisch bankje met een microfoon. Maar het was een heel duidelijk antwoord van, uh, van het COC. Dat we dus in Nederland inderdaad, nou ja, wat ik, wat ik hoopte en wat ik, dus, uh, wat ik ook dacht... dat we qua acceptatie goed zitten. Qua homoacceptatie. En die tolerantie is dus uh, ook iets typisch Nederlands. Uh, Herbert, jij bent ook wel positief over de Nederlander, hè? Ja, ik ben heel positief over Nederlanders. Ik heb uh, te maken met Duitsers, ik heb te maken met Fransen. Ik was nog een beurs in Frankrijk gehad. Ja. Ons bedrijf Hofman uit Wieren. En uh, ja, als ik dan gewoon kijk hoe wij, hoe even, ik zet even mijn wagen aan de kant. Oh. Als ik dan kijk hoe wij uh, nou ja, gewoon in de we? wereld staan en hoe wij met mensen omgaan en uh, hoe flexibel wij zijn ten opzichte van andere landen binnen Europa. Ja, dat is gewoon prachtig, dat is geweldig is dat. Uh -huh. Over in uh, de wijze waarop wij met mensen omgaan, de communicatie, we zijn uh, soms, uh, we zijn heel spontaan, maar dat kan ook wel eens weer uh, um, overgaan in lompheid. Ja. Um, dat, we zijn ook soms heel lomp en we dragen ons, ons hart vaak op, op de tong. We zijn heel direct Over. en dat kan wel eens afschrikken. Ja, dat komt, uh, dat komt zeker voor. Uh, maar ik zeg wel, we zijn heel flexibel. We, we hebben een handelsgeest. Uh, we hebben heel veel mooie eigenschappen. Daarom vond ik het ook uh, jammer dat Rob zo negatief was. Maar ik vond het wel leuk dat Maxima daarvoor zat. Dat, uh, dat ik ook kan zeggen dat Rob ook misschien wel een klein beetje dom is dat hij zo kort door de bocht <laughs> denkt. Ja, vind ik ook. Hij, hij, hij scheerde iedereen over één kam, alle ja, Nederlanders. Ja, het generaliseerde hij, heel ja. sterk vond ik en uh, dat vond ik wel jammer moet ik zeggen. Want ja. uh, we hebben heel veel goede eigenschappen. Als je met mensen praat over Nederlanders, dan zijn ze over het algemeen in het buitenland uh, ja, heel positief. Ja, want dat is wel grappig natuurlijk, wat, jij, wat je toen net ook zei, dat je dus veel met uh, buitenlanders te maken hebt. Um, ja. En die zijn dus nou ja, louter positief bijna over Nederlanders. Zijn er ook dingetjes die ze wel irritant vinden? Mm, ja, we kunnen, ik zeg wel, we kunnen af en toe wat lomp zijn en um, dan zijn we ook vaak wat brutaal en ja die, die die manier van zoals wij met mensen soms omgaan, dat dat is vaak in het buitenland niet gekend, dat we heel direct zijn naar mensen toe en uh, ja die cultuur die zit er een beetje in, maar ja, ik denk dat het ook weer met die handelsgeest van vroeger te maken heeft dat je als je zaken wil doen dat je gewoon direct moet zijn, ja, dat, dat je, je ook kan. zeggen moet waarop het staat. En uh, dat geeft ook meteen maar weer duidelijkheid. Ben jij een, een, een echte Nederlander als je deze nou ja, eigenschappen even opzondt wat je nu doet? Pas dan ook? Nou, ik weet of ik echt een Nederlander ben. Ik vind het wel fijn dat ik, uh, dat ik hier in Nederland mag wonen in dit land. Want ik heb uh, ooit eens een keer een domeinnaam vast laten leggen. Waar is het beter?nl. En uh, ja, dan, dan, dan, dan ga je nadenken. En dan denk je bij jezelf, waar is het nou beter dan in Nederland? We kunnen allemaal vloeken en we kunnen allemaal schelden op. Die maatschappij, en we kunnen wel zeggen dat het allemaal slecht gaat in dit land. Maar uh, natuurlijk zijn er gezinnen die vallen tussen wal en schip. Uh, dan noem ik met name bijvoorbeeld de bijstandsmoeders. Als ik bijvoorbeeld hoor, er zijn maar voorbeelden erop, hè, uh, of uh, Frank. Uh, als ik in Duitsland kijk, wat wordt er, wordt er gezegd is, ja, die Duitse economie die, die loopt als een trein, die draait als een trein. Er mm -hmm. zijn gezinnen bij, mensen die gewoon werken en die uh, niet eens genoeg verdienen om uh, uh, ja, een gezinnetje te kunnen oppakken. En, uh, uh, dat is onmogelijk. Uh, dan worden ze door de staat, worden ze dus uh, nog ondersteund, dan krijgen ze van de staat nog, nog geld. Uh, er zijn wel enkele goede maatregelen, bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld voor 1 euro per uur werken in Duitsland, die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering genieten en die dan bijvoorbeeld voor 1 euro per uur uh, die ze erbij kunnen verdienen uh, dan aan het werk worden gezet of aan het werk gaan. Nadeel is dan weer dat die mensen die aan het werk gaan dan ook reizen moeten ja. en dan vaak meer uitgeven voor reizen, dus minder in de maand overhouden omdat ze gaan werken. En dat is wel weer een groot nadeel moet ik zeggen. Maar dat is dan iets typisch wat in, in, in, in Duitsland gebeurt. Zijn er ook dingen ja. waar je het niet mee eens bent die in Nederland gebeuren? Dat je denkt van nou? Of, of wat, wat typische Nederlandse karaktereigenschappen zijn? Of wat typische dingetjes die wij hier echt doen in, in ons land? Ja, ik kan over de politiek niet veel zeggen, want dat gebeurt overal. Politiek ja. uh, in, elke, in elk land van de wereld, uh, dat is liegen en ook bedriegen. En dat gebeurt in Nederland ook. Ik vind alleen wel dat we de, misschien de laatste tijd wat in de communicatie naar mensen toe, worden we iets opener. En uh, dat is wel heel belangrijk. Dat mensen gewoon weten van, ja, wat hebben we nou aan die politici? Uh, wat we ook in Nederland af en toe een beetje zijn, dat is hypocriet. Ik weet niet of dat typisch Nederland, Nederlands is, uh, maar dat zijn we soms ook, dat we dus uh, rechts lullen en bijvoorbeeld links omgaan uh, op dit moment. Ja, dat, dat komt ook voor. Maar um, als er dus een dingetje ik. is wat jij niet uh, heel fijn vindt aan Nederland, is het eigenlijk vooral de politiek? Nee, je kunt niet zeggen dat ik dat, dat, dat, dat niet fijn vind. Dat, dat komt gewoon voor. Dat hoort, dat hoort ook bij die Nederlandse cultuur. Maar dat hoort bij elke cultuur dat daar ook politiek in, in verweven zit. En soms, uh, ja... Ik zou me kunnen voorstellen dat misschien de politiek... En dan moet je dat niet zo opvatten misschien... Maar schoner, iets schoner is in landen als bijvoorbeeld Denemarken of Zweden of Noorwegen. Dat uh, het nog daar transparanter hoor je eigenlijk is. over Ja, politiek. Uh, maar misschien dat die mensen daar ook wel op dezelfde manier naar de politiek kijken. Ja, we hebben natuurlijk wel, als we dan over Nederland en politiek hebben... één vast dingetje, dat is natuurlijk het polderen. Dus dat we overal maar over praten en een beetje de middenweg uh, in vinden. Dat is wel het typisch in Nederland en politiek ja. natuurlijk. Ja, ik denk dat, uh, maar dat heeft ook weer te maken met die manier van hoe wij met elkaar omgaan. Uh, we proberen altijd door middel van overleg, door praten, proberen we dingen te doen. We zijn goede praters in Nederland. Uh, ja, ik denk dat het daar wel mee te maken heeft. We hebben overal een mening, overal als Nederlander. Wij hebben heel snel een mening over nou, iets. inderdaad, dat merk ik ook altijd in de nacht. En dat vind ik altijd heel fijn wel. En dat mensen inbellen 0801121 en dan ook gewoon bam hun mening op de radio gooien. Dat vind ik wel fijn. <hij> ja, toch? Voel, ik voel me niet aangesproken, Rob. Nee, nou, maar, nou, ook, maar, Frank, ook een beetje natuurlijk. Want ja. uh, jij belt wel in. Maar dat vind ik alleen maar heel fijn. Dat is alleen maar goed. Want iedereen zegt ook wel gewoon echt, uh, ja, wat je toen net zei, hard op de tong. Ja, maar dat is ook mooi dat je dat in Nederland allemaal kunt. Er zijn zoveel dingen die in Nederland kunnen en dat vergeten wij wel eens. En dan zeg ik wel eens, je zou gewoon op, op, op, op, op wereldschaal misschien, op Europese schaal, zou gewoon eens moeten kijken wat wij hier allemaal in dit land allemaal, allemaal, allemaal doen en wat, wat mogelijk is. Ik bedoel, radioprogramma's waar je dus uh, op deze wijze kunt meediscussiëren, uh, die zijn er wel, maar niet zoveel als in Nederland volgens mij. Nee, nee heb je helemaal gelijk in Herbert. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan en een fijne avond. Yes, jij ook. Groetjes. Ja, hoi. Doeg. Wil je ook bellen 0800 1121 over typische Nederlandse dingen? Ja, en dit is ook zo'n typische Nederlandse zanger. Ik vind het fantastisch. Zo mooi is het Amsterdamse met Mens durft te leven. Je leeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Vraag niet elke dag van je korte bestaan: Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan?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 Wauw. fijn toch? Ramse Shaffi En uh, een goede, goed advies geeft hij ook. Mens durft te leven. Je hoort alleen maar Nederlandse artiesten in uh, nachtbrakers vannacht. Omdat het over Nederland gaat. Over dingen die echt, nou ja, gewoon bij Nederland horen. Die Nederland is, die Nederland zijn. Zometeen ga ik ook uh, eventjes bellen met een socioloog. Om te kijken wat voor volkje wij nou eigenlijk zijn. En hij heeft er natuurlijk een betere blik op. Maar eerst ga ik nog eventjes naar veel, Phil. veel Phil, goeie nacht. Goede nacht, Frank. Hoi, jij hebt het uh, graag eventjes over gezelligheid. Ik denk dat gezelligheid uh, niet valt te vertalen in, het, uh, in een andere taal. Uh, je, je kunt natuurlijk denken aan agreeable in het Frans of mm -hmm. agreeable in het Engels. Maar ik denk dat gezelligheid, uh, of het, het eerste onderwerp, het valt niet te vertalen. Dat is... Want jij vindt gezelligheid Wat typisch Nederlands. Hoe zou jij... Hoe zou jij erover denken dan? Waarover? Nou, ik bedoel, hoe zou jij het woord um, omschrijven in een andere taal? Ja, heel lastig. Maar gezelligheid, kijk... Gezelligheid, wij kunnen een beetje die kneuterige gezelligheid hebben in Nederland, volgens mij. Dat is misschien exact, een kaarsje, ja. en een, uh, of, of een wijntje, een pot thee. En, kan. Uh, uh, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat zou omschrijven. Ik denk toch in het Frans agréable. Nou, gewoon, maar ja, commütlich kun je ook zeggen in het Duits. Commütlich. Maar wat is voor jou dan gezelligheid uh, veel? Typische Nederlandse gezelligheid? En ook vriendschap en uh, ja, wat je net zegt, ook een, een, een kaasje en een wijntje of wat. Gewoon fijn bij elkaar zitten. Maar ja, hoe vertaal je het, hè? Want ik ga even in de taal over. Ja. Van, ik hoor mezelf teruggezien in Oké. Okay. Um, ja, ik, ik, uh, ik zou het graag uh, ook... Ja, ja, er zijn een heleboel, een heleboel manieren van gezelligheid te hebben. Hè? Je kunt ook in Griekenland zijn en dan ook. En dan heb je het ook fijn. Maar hoe omschrijf je het woord gezellig in een andere taal? Dat is ja, je hebt nog in het Engels cozy? Cozy, ja, dat vind ik een goeie. Uh, ja, en voor de rest... Ja, het is een, een lastig Maar daarom is het misschien ook wel echt... Uh, nou ja, uh, typerend voor hoe we in Nederland uh, iets creëren. Dat komt goed, hè? Dit, dit, dit, dit, nee, dat is een goede. Gewoon warmte. Ja. Ik weet het niet. Uh, maar het, ik denk dat er voor het woord gezelligheid... Dat bestaat niet. Nou ja, we kunnen natuurlijk even vragen aan de mensen die allemaal luisteren... En uh, die ook in kunnen bellen. 0800-1121. Uh, hoe jij gezelligheid zou vertalen of... Of hoe je dat zou omschrijven aan iemand die Koosje uit het... vind ik een goede van jou, hoor. Cozy? Ja, ja. Nou, ja, dat, ja dat Houden we goed. die er gewoon eventjes in en dan zet ik de zoektocht verder veel. Hartelijk goed, Frank. Fijne nacht. Yes, jij ook. En uh, uh, blijf lekker luisteren ook. Want dan Dank krijg je misschien genoeg. het antwoord nog. Uh, uh, ja, wie weet. <laughs> Oké, okay, veel. Doeg. Dag, jongen. Dag veel met uh, haar vraag van, ja, gezelligheid. Hoe kan je dat nou vertalen naar, naar, naar een andere taal? Hoe omschrijf je de Nederlandse gezelligheid? Eén plek waar het altijd gezellig is, is het uh, in de bar bij BNN, Boyd's Bar. Daar zitten mijn vrienden en collega's en die praten mee over het onderwerp van vannacht. Boyd's bar. En water. Water vind ik ook iets super Nederlands. Sowieso dat we woonboten hebben, laat we like, zeggen, op ongeveer ja. iedere plek waar het mogelijk kan in Nederland. En fietsen. Fietsen, waterfietsen hebben we al. Ja, fietsen. <laughs> fietsen, alles. Water werken. Zijn er ook dingen die jullie dan missen als je ze niet... Ja, ik fietsen, mis altijd dan mis. kaas heel erg in het buitenland. Ja? Oh nee, ik mis eigenlijk kaas? niet. Kaas? Kaas. Mijn vrienden, maar dat heeft niet zozeer... Uh, ja, mijn broertje mist pindakaas. Oh ja. <laughs> Doen jullie dat dan ook? Dat als je dan naar het buitenland gaat... dat je dan dus je kaas en je pindakaas en je dingen zegt? Dat, dat vind ik ook zo Nederlands. Uh, nee, nee, dat neem ik niet mee. Je doet het ook niet. Mijn moeder wel. Wat is, wel meer is, uh, is het ook in het Nederlands, dat, uh, dat heb ik altijd het idee, of het is geromantiseerd in films, dat het veel meer fa familie is in, in Amerika zo, dat familie veel belangrijker is. Nou Weet je wat, wat, wat zeggen Surinamers altijd hier, 300 keer per dag, <lacht> word, ja, die zeggen dan altijd, ja, Jullie Nederlanders zijn, zijn helemaal niet gasvrij. Dat je dan altijd moet zeggen als iemand komt eten. Maar daar ben ik het echt helemaal niet mee eens. Moet zeggen als iemand komt eten? Ja, dat, dat, dat, je, dan, dat, je, ja, dat je niet zomaar spontaan blijkbaar ergens binnen mag komen... maar dat je dan dus moet zeggen... Uh, mam, Klaasje komt uh, mee eten vandaag, mag dat? En dan zegt mam, nou, dat komt niet zo uit vandaag. Dat Zullen we het morgen doen? Dat, sch dat schijnt niet te kunnen. Het Nederlands. Ja. Net zoals dat ene koekje ja. bij de koffie vinden. Dat is ook heel ja. ongastvrij, ja. zeg maar. Ja. Ja. ja, ik had een buurmeisje en die was wel heel erg. Dit is ook iets Nederlands. Die had sowieso één keer in de week aten zij brood als ja. avondeten. Dat is ook iets typisch Nederlands. Ze warm eten. En het ergste is nog, zij wist nu al wat ze over een jaar die dag zou eten. Want zij aten namelijk altijd op maandag gehakt. Dinsdag was brooddag. Ja. Woensdag was pizza ja. dag. Woensdag is gehakt Woensdag hak -dag was. Ja, ik, ik weet niet. Vrijdag visdag. Ja. Maar, en gewoon iedere dag van de week stond daar een vaste maaltijd voor. En sowieso voor aardappelen, groenten, vlees is natuurlijk heel erg oh, ja. Dat vind ik ook nog steeds echt heel lekker. <laughs> Wat grappig ook inderdaad in dat eten. Dan denk je aan die standaard dingen zoals haring en drop. Maar ook gewoon in de aardappelen en de vlees, groenten. En uh, de aardappelen, dus de VGA maaltijd. Typisch Nederlands. 0800-112, daar kan je op inbellen. Zometeen ben ik even met uh, Dick Pels. Hij is dus socioloog. En dan gaan we even uitspitten wie Nederlanders nou echt zijn. Eerst Chris Berry met Perquisite. Watch what happens. misschien wat een raar einde van Chris Berry en Perquisit van Coming Back Home. Maar uh, dat was van vanmiddag. Ik was uh, uh, ergens waar zij optraden en uh, toen dacht ik ook van ja, toen ik het zag en uh, hoorde en het was heel goed. Het, het swingt lekker en het is nieuw en het is leuk. En ook Nederlands dus, want dat is de voorwaarde voor alle platen die ik draai vannacht. Maar uh, toen dacht ik van ja, ik, ik ga draaien vannacht en dan plak ik zo, hup, het einde een beetje zo eraan vast. Nachtbrakers Frank van der Lende, BNN Radio 1. Yes. Het gaat dus over allemaal typische Nederlandse dingen vannacht. Maar wie of wat is nou echt de Nederlander? Je hoorde Maxima er net al in een fragmentje. Die, het, ja, die kon het gewoon niet vinden. En eigenlijk ook iedereen die ik aan de lijn heb vannacht. Die weet het ook allemaal nog eventjes niet zo. Die een zegt: Nederlanders zijn bijvoorbeeld heel dom. Die andere zegt: We zijn weer slim. Handelsgeest, positief, negatief. We klagen, we zijn gierig, we zijn niet gierig. En één iemand die dat weet, althans hoop ik... is de socioloog Dick Pels en die is wakker gebleven voor dit programma. Dick, goeienacht. Ja, goeienacht. De Nederlander in een notendop. Wat zijn nou echt uh, nou ja, kenmerken van de persoon als Nederlander? Nou, er zijn er wel een aantal te noemen. Uh, maar daar moet je voorzichtig mee zijn natuurlijk. Want iedereen heeft daar weer een ander idee van. En we weten nog dat... Uh, Maxima, nu onze koningin zei dat hij eigenlijk niet bestond Zeker, in Nederland. Ja. Ja, maar zij noemde wel een paar dingen die wel... Uh, nou ja, die, ja nou, die, die koekjes bij de thee, dus een beetje die zuinigheid. Uh, ik kan me dat wel voorstellen als je, zeg maar, het Burgondische uh, ziet van de Belgen en, en de Fransen. En ook wel een beetje de Duitsers. Dan zijn wij toch een beetje zuinig. En uh, ja, soms is dat ook helemaal niet zo erg natuurlijk om dat uh, te zijn. Nee. Ik denk dat... Um, ja, je kunt aan heel veel dingen denken. Uh, uh, Nederland is natuurlijk, ja, behalve de tulpen en de molen en de kaas en de klompen en zo, hebben we ook een uh, zo iemand als Anne Frank bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook typisch iets waar heel veel buitenlanders ook aan denken wanneer ze aan Nederland denken. Uh, dus die hele oorlogsgeschiedenis en hoe wij daarmee zijn omgegaan, dat is ook belangrijk. Hoe zijn wij daarmee omgegaan? Ja, uh, het is nog steeds een open wond, uh, natuurlijk. En, uh, maar mensen komen wel van heinde en verre kijken hè, naar, uh, naar zo'n klein kamertje in Amsterdam... waar uh, Anne Frank verborgen heeft gezeten. En dat zij verraden is... Uh, een, het is een icoon geworden van uh, ook een beetje de lafheid van, uh, van de Nederlander... Uh, die niet voldoende heeft gedaan om dat te verhinderen. Dus dat, er kleven ook allemaal zwart... Uh, uh, ...zwarte vlekken aan dat uh, Nederlanderschap. Ja, wat interessant. Ik had het eigenlijk nooit zo bekeken, het Anne Frank-verhaal. Ik, ik, nou, ik ken het verhaal natuurlijk, en, maar dat het dus ook een beetje ja, symbool staat voor hoe wij zijn. En... Ja, dat, is, dat wordt in het buitenland wel, wel zo gezien uh, natuurlijk. En aan de andere kant, je kunt ook denken aan Sinterklaas. Hè? Dat is ook iets heel apart. Uh, dat vieren wij nauwelijks in het buitenland. Uh, en dat is een heel gek feest, want dan doen de helft van alle volwassenen doet alsof. Um, uh, he, omdat de kinderen daar nog in geloven. En ze spelen ook Sinterklaas. En dit is een soort van, van collectieve opvoering. Dus ze doen allemaal alsof we uh, geloven in Sinterklaas. En uh, dat, nou ja, dan geven we elkaar cadeautjes eigenlijk. Via Sinterklaas. En dat is eigenlijk een heel grappig feest. Uh, omdat dat uh, uh, ja geen van, van ons gelooft eigenlijk in Sinterklaas. Maar we houden het wel vol. Dus dat vind ik ook een eigenaardig... Uh, typisch Nederlands, dat je dat kan relativeren. Dus is een bisschop, maar die bestaat eigenlijk niet. Nee. Um, je kunt ook denken aan de fiets. De fiets? De, de, de fiets, ja. Dus dat, dat is nou echt iets typisch Nederlands. En daar zitten heel veel dingen aan vast aan die fiets. Omdat je... Uh, dan krijg je steden, zoals Amsterdam... Of andere Nederlandse steden... Die heel autoluw zijn. He. Die fietsen elkaar dan omver, maar... De auto's zijn voor een deel uit het stadsbeeld verdwenen. Dus dat staat een dat de fiets staat voor die die uh, een beetje onthaaste, uh, ontspannen manier van leven. Niet zo gestresst. <lacht> nou ja, terwijl we dat ook wel weer wel hebben, toch? Wij zijn niet heel erg. Wij zijn wel van de, de tijd en van het plannen en van agendas pakken. Ja, en... natuurlijk. Maar, maar alle buitenlanders komen hier om te leren... al die ambtenaren van die steden om, om, om hoe ze daar fietspaden kunnen aanleggen. Dus er, er is iets mee... Uh, het is, fietsen is gezond. Uh, fietsen is uh, niet vervuilend, zeg maar, als je denkt aan het milieu en dat soort dingen. Het is handig in grote steden. Is heel handig. Ja, dus uh, heel veel mensen die. Het staat dus voor iets, ook voor een bepaalde karaktertrek, dat je. Nou, je hoeft niet pe per se in een auto te zitten hè, om je om je dik te maken en heel hard te rijden, maar je kunt ook op de fiets. En uh, nou, dat dat vind ik ook een apart. Uh, dat zijn wel drie goede voorbeelden inderdaad, uh, maar eigenlijk best wel een negatieve voorbeelden behalve de laatste. Want de eerste ja, was dus Anne Frank, eigenlijk nou, wat je ook zei, uh, van de lafheid. Tweede ja. was uh, Sinterklaas, een collectieve leugen. Nou ja, een leugen, <laughs> nee het is ook doen alsof. Uh, op een leuke manier, in plaats van... Uh... Kijk, Nederlanders geloven niet heel erg in dingen, hè? We zijn een circulier volk, uh, het godsgeloof is een beetje aan het afkalven, we zijn niet meer zo van de kerk. En dat betekent ook een andere manier van omgaan met elkaar. Dat je ook opener bent, uh, toleranter. Uh, we ja, want... doen een beetje meer alsof. Uh... Dat is wel wat in Nederland wel heel erg is. We zijn heel direct ook wel bijvoorbeeld. Ja. Dat vind ik ja. een hele goede eigenschap. Maar wat je ook zei, we zijn ook over het algemeen heel tolerant. Als je naar ja. de homo-wet kijkt, naar het wiet, uh, ja, wietgebruik, uh, de wallen. de Red light district is ook wel ja. echt. En daar zijn we dan wel weer heel open in. Maar geeft het ons ook weer dan een negatief imago omdat we alles maar toelaten? Ja, dat is soms het geval. Hè. Dan denken mensen aan, aan uh, Nederland meteen aan die coffeeshops en, zo, en aan drugs uh, die vrij verkrijgbaar zijn. En aan criminaliteit. Uh, dus, en, en ja, de Russen die zijn niet zo blij met ons natuurlijk. Uh, Zeker de laatste tijd niet. niet. Nee. Uh, want uh, wij staan voor de homorechten en de Russen die vinden dat toch een beetje een ziekte. Uh, dus uh, ik vind dat we daar trots op moeten zijn. En dat is een, een zeer positief iets, uh, die uh, tolerantie voor die, voor die divers, diversiteit van de manieren van leven. Absoluut. Uh, we zijn ook een hele feminine cultuur, hoewel zeg maar, nou ja, de echte mannen komen weer een beetje op. Maar dat is ook een beetje een reactie op uh, het feit dat wij toch een vrij zachtaardige aard hebben. En we zijn niet zo militaristisch, nooit geweest. Niet, nee. We hebben geen grote legers, uh, we hebben geen grote monumenten uh, waar je je heel klein bij voelt. Uh, zoals in steden als uh, Londen of, of uh, Parijs, uh, waar je je ja. heel klein voelt bij al die grote paleizen. En het leuke is ook, we zijn ook een waterland. Hè? Uh, met dijken en polders en, en, en rivieren en, en plassen. En Alles is plat, we hebben geen bergen. Dat vormt ons natuurlijk ook. Het is ook we zijn ook een klein land. Hè? Ja, maar wel een interessant land. Zeker als je het nu even zo opsomt. Ben jij, uh, ben jij trots om een Nederlander te zijn, Dick? Ja, absoluut. Zeker. Ja. Niet zoals Rita Verdonk, hoor. Uh, of Geert Wilders, maar uh, op mijn manier. Heel fijn. Dankjewel, uh, socioloog Dick Pels Dat ik zo midden in de nacht mocht bellen en een fijne nacht nog. The uh. Godness on a mountain top. Winnie? Ja? Wat een goede plaat, hè? <laughs> ben je het niet meer mee eens? Ja, ja, ik ben er. Maar ben, vind je het geen goede plaat? Jawel, jawel, maar ik ben... joh, ik, ik, ik ben bijna negentig. Ja, nou ja, dan ken je het liedje wel, toch? Want het is uit 1969. En dan, dan weet je zulke dingen niet zo meer. Ja, maar het is een oudje, dus dan moet je niet... Deze ken je wel, toch? Maar ik oh, vroeg... het nu dat je wel eens kennen. Nou, vooruit. Ken je het maar. niet? Shocking Blue, Venus? Uh? Shocking Blue heette de band. En uh, met het liedje Venus. En ze hadden zelfs een record in uh, Amerika. Ze hadden een miljoen singles verkocht van dit liedje. Nou, het is geweldig. Het is geweldig. Maar ik ben op dat gebied niet zo erg... Uh, <laughs> heb ik niet zoveel kennis. Vooral niet als het Engels is. Daar weet ik niet veel van. Oké, oh, oké. Okay. Ik denk ik betrek je er even bij. Misschien ken je hem. En misschien vind je het net zo leuk liedje als ik. En het is natuurlijk oh. Nederlands trots ook. Het is een Nederlandse band die je hoorde dus... Nee, dat is leuk. Ja, ja toch? Leuk feit. Ja, dat is leuk. Dat is Winnie, het gaat ja. over uh, typische Nederlandse dingen. Wat vind jij een typisch Nederlands ding? Ja, ik heb al gezegd, een, een verjaarskalender op de wc. Oh. Ik heb wel eens iemand gehoord, in buitenlanden die zei... Als je in een land bent waar ze geen gordijnen voor de ramen hebben... Ja. Waar ze de hele dag koffieleuten ja. en waar een verjaarskalender in de wc hangt... Dan ben je in Nederland. Oh, Dat waren echt die drie dingen die hem heel erg opvielen. Dat, dat werd genoemd. Wat grappig. Ja. Nou weet ik misschien nog wel iets. Nou. Want ik, ik, ja, want ik zou zeggen, een partij voor de dieren, dat heb je geloof ik ook nergens. Ah, oh, dat weet ik niet. Een politieke partij voor de dieren. Een dat is typisch Nederland ja. hoor. Ja, dat, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Ik heb geen idee. Echt wel. Ja, is zeg het nergens wel. anders in Europa? Ik, nee, ik geloof, ik geloof het niet. Iedereen vindt het gek. Ja. Alle andere landen, die houden oh, uh, zo idioot. Nee, dat, nee hoor, dat is echt iets bijzonders. Niet in echt Noorwegen bijzonder. of in Zweden of zo? Nee. Ik ga het nee, even voor nee. je opzoeken. Nee, Noorwegen zeker niet, want daar heb ik een dochter zitten en die zou dat dan ook wel weten. Ja. Maar die drie dingen: uh, koffieleuten, ja. een, een verjaardagskalender uh, op de wc en de gordijnen open. Ja. Heb, je, heb je al die drie dingen? Doe je al die drie dingen? Ja, jawel, want ik heb ook in het buitenland gewoond... en inderdaad had ik ramen open, weet je wel. Ik had, ja, ik had wel gordijnen, maar die, die heb je toch niet helemaal voor je, uh, voor je ramen dicht, hè? En dan, dat was altijd, ja, daar woont iemand uit Holland... want die heeft geen ramen, geen gordijnen voor de ramen. Wat grappig, inderdaad. Het was Hollands, want uh, overal anders zat het, zat het allemaal dicht. Ja, nou ja, duidelijk. Het zijn drie hele duidelijke punten die je opzond uh, op hier, ja. Winnie. Ik weet het ook niet beter. Nee, dat is helemaal goed. Dank je wel. Ja, oké. Okay. En een fijne nacht. Ja, dankjewel. Oh, doeg. Windy kwam met een verjaardagskalender. Ja, ah, dat is een goeie, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Die gordijnen open, wist ik wel. Koffieleuten, ja. Ik, ja, dat is, maar volgens mij drinken ze in Italië natuurlijk ook wel lekker een lekkere bakje espresso of een cappuccino. goeie nacht. Goeienacht. Goeienacht. goeienacht. Um, uh, wat vind jij typisch like. Nederlands? Nou, um, um, voordat ik uh, typisch Nederlands is, uh, is natuurlijk altijd alles beter weten. Al een beetje bedweterig. Nee, dat ben ik niet. Maar, nee, nee, nee, dat nee maar dat zijn, de, dat zijn de Nederlanders, vind jij? Ja, precies. Want, want daarnet, voor deze mevrouw was een mevrouw die zei... Uh, het woord gezellig bestaat niet in andere talen. Nou, wel degelijk. Uh, je kwam zelf met het woord uh, cozy. Dat is een goeie. Ja, maar uh, in het Duits is het woord gemütlich. Ja, die hadden we ook. Ja, maar meer van ja. ook de, de betekenis of zo. Dat is het misschien iets meer. Dus niet, kijk, ja, de letterlijke nee, vertaling nee, heeft, is er, het er heeft, wel. Het heeft echt dezelfde betekenis. Dus het bestaat wel degelijk. Ik denk dat uh, uh, veel misschien Nederlandse gezelligheid bedoelde. Een beetje dat kneuterige, een beetje dat... Ja, maar uh, dat hebben de Duitsers ook al. Ja. Ja, echt wel. Het gaat zelfs zover tot Griekenland en tot Spanje en noem maar op. En hebben de Limburgers dat ook een beetje, Peter? Want jij komt uit Roermond, toch? Ja, precies. Hartstikke leuk. Nee, maar het gaat zelfs verder. Nederland gaat zo ver dat we kinderen wijsmaken dat Sinterklaas er is. En het is eigenlijk een leugen. En dat we naderhand niet willen erkennen dat er een zwarte Pied is. Dat is typisch Nederlands. Ja. ja. En dat, dat komt dan in het nieuws en dat gaat dan in de Kamer en dat gaat geld kosten. En dat is ook typisch Nederlands. Wat? Ja, dat, dat soort discussies. Oh, dat het van die kleine dingetjes uitgroeien tot iets heel groots en dat het wordt behandeld in de Tweede Kamer? Juist. Juist. Ah, ik weet niet dat kan dat het... toch weer niet? Nee, ja. maar, het is, maar het is Nederlands. En wat is toch meer Nederland? Want je bent lekker op Dreef. Ja, uh, oh, ik had, uh, zojuist had ik duizend dingen. Wacht, uh, wat zei die vorige mevrouw? Had ze het ook over iets. Uh, uh, Winnie. Winnie had het over uh, gordijnen open, koffieleuten en een kalender op je wc, een verjaardagskalender. Uh, uh, ja, nee, wacht. Uh, feitelijk had ze het erop, uh, erover uh, over openheid. Oh, dat en, we eerlijk uh, en open zijn en alles zeggen wat we, wat we denken. Ja, ja. Nou, dan wil ik nu iets zeggen. Uh, een, een typisch Nederlandse spreuk, en ik spreek echt negen talen, je mag me erop uh, uh, uitproberen. <laughs> ja, ja. Uh, een typisch Nederlandse spreuk is over de doden niet dan goed. Ja. Waar, hè? Ken ik. Ja? Nou, is Hitler dood? Is Stalin dood? Ja, maar nee, dat zijn dan... nee, nee, nee, over de doden niks dan goed. Maar dat zijn excessen, dat, dat, niet, uh, dat gaat niet... Nee, maar dan mag je het er niet over hebben. Dat is ook typisch Nederlands. Het is typisch Nederlands om te oordelen en te wijzen, tenzij het erna komt. Dat is typisch Nederlands. Ah. Dat ben ik nog nergens tegengekomen, maar dat is typisch Nederlands. Nou, die neem ik ook mee. Dankjewel, uh, Peter... <laughs> Hartstikke graag gedaan. En uh, trouwens het laatste woord uh, wat ik nog wilde zeggen, dat was Kala uh, uh, Chiropoulos. Was een van de bekendste zangeressen van de wereld. En dat, uh, dat woord verteld is feitelijk zoveel als uh, uh, gezellig. Nou, en in, in het Grieks neem ik aan, hè? Ja, ja, uiteraard. Dat was Maria Callas. Dankjewel, Peter. Graag gedaan. En een fijne fijn nacht. Doei. Hoi, hoi.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 Verdorie, verdorie, verdorie. Wat is dit toch een mooi liedje. René Klein met Mr. Blue. En uh, hij zong hem ooit in... Uh... Kom op Roef, we gaan. Hij zong hem ooit in uh, de uitzending van uh, Paal de Leeuw. En... Uh... Oh, ja. Hij wordt altijd een beetje onrustig. Oh, ja. Roef, rustig. We zijn naar buiten gegaan. Naar het, uh... de voorkant van het mediapark. Om uh, mijn uh, redactiehond Roef uit te laten. En het is me toch een weer. Het is echt hondenweer, Roef. Zal je er blij mee zijn? Het regent uh, best wel hard. Uh, ik heb een, uh, een redactiehond. Althans, hij loopt hier rond, Roef de hond. Hij is van Radio 1 en uh, op zaterdagnacht haal ik hem dan uh, in de studio. Leg ik een, uh, een bakje water voor hem neer en uh, wat brokjes. En dan hou ik hem in de studio. En ik moet hem natuurlijk ook altijd eventjes uitlaten en dan kan ik het... Uh, Nuttige met het aangename combineren. Want dan kan ik ook meteen even een sigaretje roken. Even wat frisse lucht. Althans, <tiedacht> sigaret is natuurlijk niet echt frisse lucht. Maar even naar buiten, even uit die studio. En uh, dan even nadenken... Mm. Over de uitzending van vannacht. En een beetje bijkletsen met... Jolien, die bij de telefoon zit. Jolien, Goede nacht. Hoe is het weet je? Ja, goed. Wat een lief hier, Echt, uh, hij is lekker aan het snuffelen. Ja. Volgens mij, uh, ja, ik denk dat hij misschien zoekt naar luchtjes van andere hondjes, maar die zullen er wel niet zoveel zijn, denk nee, ik. Nee, die lopen niet. In principe uh, zijn er heel weinig honden op het Mediapark, dus ik denk dat hij het eigen vrij groot territorium heeft hier. En het is lekker dat wij dus onder het afdakje kunnen staan... en hij gewoon lekker in de regen aan het rondrennen is. Ja, oh, dan ruikt de studio straks wel helemaal naar een natte hond, natuurlijk. Ja, wel vieze, maar, maar ja, volgens mij heeft hij het wel naar zijn zin. Het gaat over typisch Nederlandse dingen. Heb jij nog zo, want je hebt natuurlijk de hele tijd meegeluisterd... is er nog iets bij jou binnengeschoten? Ja, ik denk dat Nederlanders heel nuchter zijn in vergelijking met andere hele landen. Ja, ja, nou ik was laatst bij een concert van Janelle Monet. Zij is een Amerikaanse solzangeres. En ze had dus die hele show helemaal gescript. Echt met, met allemaal dansjes en dingen. En dan ging ze halverwege echt op de grond liggen. En helemaal hysterisch stuip trekken en zo. En dat hoorde dus allemaal bij de show. En ik, ik vind haar heel goed. En ik vond het concert ook heel goed. Maar ik dacht echt van, jezus wat overdreven. Denk je die Amerikaanse overdrevenheid? Ja, echt heel erg. En ik dacht van, nou oké, okay, ik, ik ben dat dus, schijnbaar ben ik net zo nuchter dan. <laughs> ja, maar dat is wel een hele goede eigenlijk. Die is nog helemaal niet voorbij gekomen. Maar ook als je bijvoorbeeld... Dat willen Nederlanders ook heel vaak. Bijvoorbeeld ook uh, sportmensen. Ik noem een Epke Zonderland. Zij is bij College toe afgelopen vrijdagavond. Die is natuurlijk ook super nuchter. En, maar wij willen ook als volk naar die mensen kijken. En we willen ook dat ze normaal zijn. Gewoon zijn, we ja. We zeggen altijd ook bijvoorbeeld over Jan Smit, wat is hier lekker gewoon gebleven. En dat vinden we dan ook heel fijn. Oh, ja. ja. Maar dat is echt typisch. Maar waar komt dat, is dat een beetje die Calvinistische achtergrond die we hebben zo? Ja, ik weet het niet. Of misschien is het gewoon een beetje die mentaliteit van, nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En dat vind ik dan ook wel weer een beetje flauw hoor. Je moet af en toe toch ook wel gewoon even... Uit de band springen. Ja, precies. Alleen, ja, ik weet niet, niet te overdreven zo dat dat dan is. Nee. Oh, roef komt altijd eventjes... Uh... Oh, even, even ja, die is misschien zeggen. ook wel een beetje nattig en koud van het ver vervelende weer. Het is zo koud, hè? Meteen. Oh ja, het is echt herfst. Even over het weer klagen. Oh, oh, het weer, verschrikkelijk. Dat is toch ook echt typisch Nederlands? Dat is ook echt Nederlands, inderdaad. Die hebben we ook nog niet gehoord, toch? Over het weerklagen. Of even, die is een ja, beetje dit... voorbij gekomen. In de, in de... In de bar hadden ze het erover. Oh ja, zeker. Maar ja. dat is natuurlijk ook... En dit is natuurlijk echt Hollands weer. Regen, wind. En dan is het ook nog wel eens koud. En zeker na die fantastische zomer. Want daar hoor je dus ook in principe nu niemand meer over, hè? Nee, het is, gewoon we zijn het vergeten of zo, denk ik. Nu kunnen we lekker kankeren over het weer. Dat het <laughs> slecht is, dat het koud is. Dat mijn haren nat worden en zo. Wij, we zijn er stiekem gewoon blij mee. Misschien wel dat we eindelijk weer wat hebben om over te zeiken. Ja. Dat is wel echt een typisch Nederlands ook. Ik ga heel even... Nog even naar Roef toe, want die is daar zo lekker aan het rommelen. En even nog de regen op mijn gezicht voelen, omdat we het over het weer hadden. 0800 1121. bel gerust in. Kom maar door nog met een typisch Nederlands dingetje. Terwijl ik hier nog even zo lekker in de regen dans. Ah, oh, het is wel echt... Het is echt heel vies, jullie. Oh, pa. Ik blijf mooi onder het afdankje. Ja, je hebt gelijk gelijk. Mm. Roef is nog lekker aan het rommelen. Ja, nee, ik, ik ga naar binnen. Het is echt niet te doen dit. Roef, kom, we gaan naar binnen. Is mooi geweest. Ah, hup, yes. Even een sigaret uitdrukken, wel zo netjes. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En terwijl ik naar binnen loop samen met een natte hond, hoor je: doe maar met bel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 De vrije baan, en wat een ander ook mag zeggen. Want daar gaat het over, over typisch Nederlandse dingen. Doe maar met Bel-Helene. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN. Radio 1. Nachtbrakers. Daar luister je naar en het is uh, tien minuutjes voor vijf. Nog tien minuten Nachtbrakers en dat uh, ga ik nog eventjes vullen met Sander. Sander, nacht. Ja, goeie nacht. Goeie Ja, je, past, uh, je bent zo op het randje. Kom je nog even binnen gezellig? Ja. Nou ja, weet je. Ja, ik heb het allemaal een beetje te volgen, zeg maar. En ik denk, van, ja, wat is nou typisch Nederland? Ja. Maar toen zal ik te denken aan, uh, aan bejaarden te Oh, is dat. Ja. Maar Want, heb je dat niet eh, in andere landen. in ja, het buitenland. Uh, ja. Of hoe nou meer, zeg maar, het buitenland ingaat. Dat, uh, ja, dat het toch normaal is dat de ouders de kinderen in. Uh, of dat de kinderen de ouders in huis nemen. Ja, een beetje zoals vroeger. En dat dat, in Nederland, eigenlijk, uh, ja, dat in Nederland eigenlijk niet meer zo normaal is. En dat gebeurt bijna nergens meer. Althans, ik weet het zo 1, 2, 3 niet. Dus, um, dus ik denk, ja, kijk, uh, ja, in Nederland parkeren we de bejaarden toch vaak in bejaardenthuizen. Het lijkt er, lijkt er toch op dat die familiebanden zeg maar, in, uh, in, uh, in landen op ons heen, zeg maar, dat het toch iets anders in elkaar steekt. Dat we er dan een beetje van af zijn dat we ze in die bejaardenhuizen stoppen. Ja, ja, nou ja, vroeger, uh, volgens mij was het in Nederland ook zo, hè, dat, uh, dat, uh, dat uh, de ouders zeg maar, in huis werden genomen door de kinderen. Maar ja. ik weet nog niet wat er gebeurd is, maar er is in ieder geval ook veranderd uh, wat dat betreft in Nederland. Maar of dat nou typisch Nederland is... Ja, het kan wel. Dat... Ja, ja, ja. Heb jij uh, uh, familie in bejaardenhuizen zitten? Nou, ik heb er wel eens over nagedacht om mijn, uh, ja, om, uh, als... Uh, uh, als mijn moeder oud zou zijn om haar in huis te nemen, gewoon om een statement te maken. Ja. Maar, maar goed, ja, die is helaas overleden, dus die heeft nooit een het thuis van binnen gezien. Okay. Verder, Maar, um, um, maar ja, het, het, ik, ik, ik denk er wel vaak over na. Ik denk van ja, waarom, waarom uh, als... Uh, als uh, um, uh, als mensen oud worden, waarom worden ze wel weggezet? Nou, ik denk ook wel omdat we uh, in Nederland heel erg druk zijn met carrière maken, ook wel en zo. Dat, want er gaat natuurlijk best wel veel zorg in zitten om uh, iemand te verzorgen die eigenlijk dan in een bejaarder te huis zou moeten zitten. Als je die ja. dan uh, uh, thuis hebt, dan heb je er best wel veel werk aan, denk ik. En dan gaat het ja. niet samen met je drukke leven. En misschien nog met je gezin en met je carrière. En met, nou ja, dan misschien is dat een beetje de reden. Ja, dat denk ik ook. Ik denk inderdaad dat, dat we het druk hebben voor onze uh, oudering. Wat eigenlijk best ja, wel die, erg is. Ja, dat is. Ja, ik, ik heb het over nagedacht. Ik dacht, het is best triest eigenlijk. Ja. Omdat het, uh, ja, het, het, ja het, het, het is denk ik wel een teken van de uh, van, van groei van uh, individualisatie, denk ik. Mm -hmm. En uh, ja, ik weet, niet of dat, ik weet niet of dat een goede ontwikkeling is. Nee. nee maar ik... goed, uh, ja, ik, kijk, ik, maar ik ben ermee opgegroeid, dus ik weet ook niet beter dan dat. Ja, nee, ik huid... ook niet. In... Nee. Maar, maar, maar ja, dat is volgens mij wel iets typisch Nederlands. Want, uh, want uh, vanuit het buitenland wordt het volgens mij ja, toch uh, op, een, op een aparte manier naar gekeken. Van uh, joh, waarom uh, stoppen, ze, stoppen ze die ouderen weg in gebouwen? Weet, uh, weet je, en dat je niet dat je ouders zeg maar uh, in huis neemt. Ja. Ik weet niet. Maar het schijnt iets te zijn wat in Nederland juist heel veel voorkomt. En wat in het buitenland zeg maar, eigenlijk niet zo normaal is. Ik schrijf hem ook op, maar... uh, Sander, bij het lijstje van typisch Nederlandse dingen. Dankjewel. Oké, okay, goeien En een fijne nacht nog. Groetjes. Ja, hoi, hoi. Sander over bejaardentehuizen. En dan de allerlaatste, Stef. Hallo. Hoi, goeienacht. Ja. Je praat met van de... Stefan van der Werf. Ja, jij spreekt met ja. Frank. Aangenaam. Ik wil, even... Hallo. ik wil even naar voren brengen dat ik 60 keer de Sinterklaas heb binnengehaald in Gorderdijk. Kijk, dat is nog eens eventjes typisch Nederlands. Dat is wat typisch in Nederlands. Dat is een goeie. En, en, en wat ik zeg wil, er, er hangt ook overal wel een spreukjes. En we hadden, ik ben van voor de oorlog, en uh, in een café was een, uh, een hotelbaas, die had dat in Duitsers in, uh, in, in op, uh, om te eten en te drinken. En die was ook een beetje, nou ja, de verkeer op de goede kant, maar uh, laat dat wel bij de beschouwing. Maar je had een mooie spreuk, de stemming is majofiek en we praten niet over politiek. Huppakee. Hupsakee. Dankjewel, Stef. Ik uh, moet er een eind aan maken, want het zit er bijna op, Nachtbrakers. Dankjewel en, en... voor het bellen. Ja, dankjewel. Groetjes. Okay. Doeg. Nachtbrakers was dit bijna. Maar niet voordat ik de vinylplaat heb gedraaid. Je kan op mijn Facebook altijd stemmen. facebook.com slash nachtbrakersbnn op de plaat die ik moet draaien. En dit keer ging het dus de new kids on the block. Ike en Tina Turner en deze vrouw. Herken je hem al? Whitney Houston. Ik heb een vinylplaat van haar en die heb ik hier op de platenspeler gelegd. En die draai ik nu voor jou. En het is toch zaterdagnacht, hè? Het is toch een beetje de uitgaansavond. En hoe kan je dat nou beter doen om te dansen op Whitney Houston? Ik ben heel erg blij dat zij gewonnen heeft. Want uh, ik vind dat, uh, ja, dit is gewoon een goede discoplaat, een goede dansplaat. En die hoor je nu op Radio 1 in BNN Nachtbrakers. Van vinyl dus, hè? Goed luisteren, en hoor je het. Heb je een beetje gedanst? I to dance with somebody. Whitney Houston van Vinyl. Nachtbraken zit erop, maar voor mij zit het er nog niet op. Want ik blijf nog eventjes zitten. Nog twee uur lang, zometeen start. En dan gaat het over of je verslaafd bent aan internet. Kan jij zonder? 0800-1121. 0800